Van harte welkom bij de 14e illegale straat, race hier Limburgse 7 met ook deze keer weer een imposant deelnemersveld. De nummer 1, DJ Maurice op een Montana 3.7 met uitgeroste stalen zuigerpin. Nummer 2 is we de jongens van het feestteam team. Zelfgebouwde Diablo Spider 67. Nummer 3, een dubbel quattro quintet zijspan. merk Knilknauf met Robert Voltalige personeel van de Amaziert uit Rotterdam. En, en de ons, Berry vlak af. Het hek gaat naar beneden en weg zijn ze. Hé hey Maurice. Dan ik